5 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Steeds meer onveilig speelgoed via Chinese webshops. Nederlandse slaat ex-dood met hakbel in Frankrijk... en Ajax en Feyenoord verliezen. Er komen steeds meer onveilige spullen ons land binnen... die via internet besteld zijn in China... zoals gereedschap, elektrische apparatuur en speelgoed. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... die de spullen controleert.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 De vrouw van 55 is gearresteerd. De vrouw en de man van 56 hadden ruzie in het huis van de vrouw in de Dordogne. Volgens de politie voelde de vrouw zich bedreigd... en greep ze een bel waarmee ze een klap uitdeelde tegen de hals van haar ex. Daarna ging ze naar de buren die de hulpdiensten waarschuwden. Toen die aankwamen was de man al overleden. Bij het muziekfestival Dutch Valley in Velsen-Zuid is gisteravond laat een man ernstig mishandeld. Hij stond bij de uitgang van het festivalterrein toen hij door twee mannen op een scooter op zijn achterhoofd werd geslagen. Vermoedelijk met een kettingslot. De man uit Assen-Delft raakte bewusteloos. zijn toestand is kritiek. De politie zocht met hondengeleiders en motorrijders in de omgeving van Velsen-Zuid, maar kon de daders niet vinden.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 In de eredivisie heeft AZ thuis gewonnen van Ajax met 3-2. De Amsterdammers kwamen twee keer op voorsprong... maar moesten na de gelijkmaker van AZ met tien man verder... toen Krikic met rood van het veld ging. Elm scoorde, scoorde in de 74e minuut de winnende goal voor AZ. Feyenoord werd in de eigen kuip verslagen door FC Twente met 4-1. De Rotterdammers eindigden de wedstrijd met 9 man... na rode kaarten voor Van Delen en de Vrij... FC Groningen won de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht met 2-0. en De wedstrijd RKC-Vitesse is nog aan de gang. Tienkamper Eelkoos Nicolaas staat bij de WK in Moskou... in de tussenstand op de zesde plaats. En Nicolaas was na het horderlopen en het discuswerpen... gezakt naar plaats 10, maar won weer terrein met het hoog hoogspringen. Hoewel de verschillen in het klassement klein zijn... lijken ze zijn kansen op een medaille verkeken. Pelle Rietveld staat voorlopig op de 21 ste plaats. De tienkampers hebben nog speerwerpen en de 1500 meter voor de boeg.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 Het slotuur van deze zondag beginnen we in Moskou bij de WK Atletiek en de Houtkamp. Ja, de halve finale 100 meter. En het gebeurt niet vaak tegenwoordig dat er een valse start is. Het is van de Chinees. Bingjian Su. De eerste halve finale met onder andere Justin Gatlin en Nesta Carter. Daarover zo meer. sint Nicolaas heeft zijn derde speer gegooid. En ook dat was niet zoals het moest zijn. Wel verder dan zijn vorige twee. Maar 56-75 is niet goed genoeg. Hij staat op de tiende plaats na uh, het speerwerpen. En zijn achterstand op de medailles is te groot, te ver. En is uh, onmogelijk bijna in te halen. Of de rest moet stilstaan op de 1500 meter. Pelle Rietveld 64 meter 38 heeft dat uh, wel goed gedaan. Uh, tenminste ja, heel redelijk. En staat op de 21ste plaats. Want zijn andere onderdelen waren niet zo goed. Su, de Chinees, heeft uh, rode kaart gekregen. Hij moet naar de kant. En hij hield niet eens iemand vast. En uh, dus kunnen we gaan beginnen aan de eerste halve finale uh, van de 100 meter bij de mannen. RKC Vitesse, Richard nog altijd 1-1 in Waalwijk. 36 minuten op de klok. Het uh, begon allemaal leuk aan de kant van Vitesse. Fris, dat duurde ongeveer een kwartier. Daarna was het echt over. En ik zie heel veel geknoeien aan de kant van de Arnhemse club. RKC nam na een kwartier het initiatief over. Maakte ook verdiend een gelijkmaker via Braber. En uh, het is nu een beetje een rommelige fase aan beide kanten. Hoewel, hoewel, daar is Joachim. Maar net niet. Het is Kasia die zich er nog net voor gooit. Het blijft dus voorlopig bij een gelijkspel 1-1. Reactie reacties straks ook op de nederlaag van Ajax. En rond kwart voor zes het hele overzicht van de vandaag gespeelde wedstrijden. Met ook die nederlaag van Feyenoord. Maar nu terug naar Moskou. De 100 meter. Andy. Start is geweest met Justin Gatlin. Vier jaar geschorst geweest. En vier keer 100 meter Olympisch kampioen en wereldkampioen. Uh, uh, Carter. Het is uh, Gatlin die wint. Tijd 9,95. Dat wordt bijna altijd nog even naar beneden bijgesteld. 9,95. Zou dan 9,94 kunnen worden. Uh, Gatlin... Een paar keer al gepakt met doping laatste keer kreeg hij maar liefst 4 jaar schorsing. Hij is weer terug. En dat zijn van die rare dingen in de sport. Hij loopt nu 9'94. En is in ieder geval finalist op de 100 meter. Datzelfde geldt voor Nesta Carter. De Jamaikaan, En ook denk ik voor Jimmy Ficou. De Fransman. Want die liep ook heel hard. Een hele jonge Fransman. Hij ook naar de finale. En die hebben we nog meer. Nou nee, nog niet uh, zeker. Want er moet ook nog naar tijden worden gekeken. We hebben de eerste. De twee die naar de finale gaan. En de twee tijdsnelste. Maar er is dus snel gelopen. 9,94 voor Gatlin. Carter, 9,97. Jimmy Ficou als derde, 10-0-1. van de made. Heerlijke goal van Romeo Kastelen. En RKC komt op 2-1. Wat voetbalt RKC bij Vlagen. Toch heel erg leuk. Er zit echt wel voetbal in dit vernieuwde RKC. Via Jungsleker wordt de bal gestoken in de diepte. Daar is dan de smaakmaker van RKC. Want zo zal ik hem toch willen noemen. Uit de rug van Van der Heijden. Die appelleert voor buitenspel. Maar dat is het absoluut niet. En dan is het Veldhuizen die wel uit zijn goal komt. Maar gewoon wordt verslagen door Kastelen. Die echt op het juiste. Het moment gaat. Heerlijk paasje van Jongsleker. En dan in de korte hoek eigenlijk binnengeschoten door Kastelen. En zo is het in de 39 e minuut van deze wedstrijd. 2-1 in het voordeel van RKC Waalwijk tegen Vitesse. Later was het nog Pamela, maar in dit liedje was het Rosanna van Toto. De tweede halve finale van drie in totaal. Klinkt altijd een beetje raar, en niet maar bij ja. atletiek kan dat, hè? Meter. Dat kan bij atletiek inderdaad. Uh, drie halve finales, de twee snelste. Dus nummers 1 en 2 gaan automatisch naar de finale en de twee tijdsnelste. En dit is de tweede halve finale met onder andere... Uh, Christophe Lemaitre die, uh, haalde in 2010 in Barcelona iets unieks uit. Hij werd uh, Europees kampioen op de 100, de 200 en de 4 keer 100 meter. En dat was nooit gebeurd. Een van de Eerste Blanke die onder de 10 seconden liep. Dat was ook uh, redelijk opvallend. De regerend Europees kampioen van Helsinki ook van vorig jaar. En in baan 9 Dwayne Chambers. Ja, doping verleden. Werd met de nek aangekeken door alles en iedereen. Want hij had ook uh, gesnoept. En uh, was heel eigenwijs. Wilde toch blijven lopen en uh, kwam weer terug. En zeker in Engeland was dat uh, eigenlijk not done. Andere Jamaikaan uh, zien we in baan 4. Kemmer Bailey Cole. Want er zijn veel Jamaicanen op uh, dit nummer. James Tassalu, een andere man uit Groot-Brittannië in baan 3. Maar de belangrijkste mensen zijn toch wel Christophe Lemaitre en uh, de Jamaïkaan Ashmeet. En De Solu, allemaal jongens die in de 99 uh, hebben gelopen. De snelste van al deze mensen is De Solu, die 9.91 heeft gelopen dit jaar. Ze zitten er klaar voor, de tweede halve finale. Straks krijgen we Bolt en Martina. Heel benieuwd hoe snel de baan is. Die is snel. Billo omhoog. Oeh, hier een valse start. Ja, en ik zie Hoessein Bolt, die uh, schudt het hoofd, want weer gaat er iemand uit. Bij uh, de atletiek is het tegenwoordig zo dat als je een valse start maakt... dan ben je meteen gedisqualificeerd. En wie is het dit keer? Het is niet te zien. Het is gewoon niet te zien wie dit is geweest. En dus zou het zomaar kunnen dat men zegt, want ik zie ook bij de startsnelheden... Uh, ja, baan 2 zou het geweest kunnen zijn, Gavin Smalley... Maar er gaat de gele kaart uit. En dat betekent dat het net nog binnen de perken was. Want als je een bepaalde afzet hebt... waardoor je eigenlijk heel duidelijk te snel weg bent... dan krijg je de rode kaart en dan ben je weg. Smelly heeft geluk. Hij was wel... Eets aan de snelle kant. Maar net niet snel genoeg om gedisqualificeerd te worden. Het is wel Snap een hele duidelijke gele ja, kaart. He? Je het kan het niet missen. Ik vind, het, uh, ik vind dat ze die ook moeten doen in de eredivisie. Lijkt me een goed plan. Ja. Uh, maar goed, hier is hij uh, heel duidelijk dat hij uh, geel is. Trouwens in dit stadion zitten uh, nu toch wel zo'n 40.000 mensen. Waar er 78.000 in kunnen. En ik had verwacht dat het vol zou zijn. Op een avond waar de 100 meter finale later dus nog wordt gelopen. Om tien voor acht Nederlandse tijd. Nu zitten de heren er weer klaar voor. Met Smelly in het baan 2 de solo uit Groot-Brittannië in baan 3 Bailey Cole Jamaica Zhang China Ashmeet uit Jamaica in 6 Lemaitre in baan 7 Rogers St. Kitts en Nevis in baan 8 21 jaar een hele goede sprinter en Dwayne Chambers 35 jaar in baan 9 zit er weer klaar voor 1 en 2 gaan sowieso door. En nu is de start goed. En zijn ze goed weg. Dwayne Chambers heeft het moeilijk. Lemaitre moet altijd even komen in de tweede helft. En daar komt hij ook. Maar Lemaitre komt wat laat. En die haalt het niet. Lemaitre haalt het niet. Want het is de jamaicaan Ashmeet. Die in ieder geval naar de finale gaat en doet dat in een tijd van 991. zal nog wel eventjes bijgesteld worden. 991 is een goede tijd natuurlijk, een prachtige tijd. Ja, 9 wordt het. En dan kijken we wie er nog meer mee gaat. Die afschuwelijk lelijk startende Bailey Cole komt ook in de buurt, want die komt op streek en de Solo in baan 3. De man uit Groot-Brittannië wordt nu ingehaald. En nou, het wordt allemaal spannend. Het is in ieder geval uh, Jamaica, Jamaica. Kamer Bailey Cole wint, uh, of, uh, wordt tweede. Ashmeet wordt eerste. 9,993. 99, Dasolu, 9,97 op de derde plaats. En Christophe Lemaitre, de Fransman, op de vierde plaats in 10 seconden rond. Richard van der Maden, is de rust al aangebroken? Ja, het is zojuist rust inderdaad. 1 tegen 2, 2 tegen 1 moet ik natuurlijk zeggen. In het voordeel van RKC. Vitesse kwam op 0-1 via Leerdam. Maar toen ging het toch bergafwaarts met de ploeg van Peter Bos. Ze zijn al een, een dik 20 minuten echt helemaal van het padje. En RKC bikkelt levert heel veel strijd. Voor elke graspriet wordt gewoon gevochten. En Vitesse kan daar niet in mee. Dat is toch wel wat mij opvalt. Bovendien worden aan de kant van Vitesse heel veel rare, domme knuppen. Fouten gemaakt En RKC kwam dan ook, vind ik tenminste, verdiend op 2-1 door die goal. Prachtige goal met heel veel gevoel gegeven door Jongsleker. en afgemaakt door Kastelen op een verdiende 2-1 voorsprong. Ik denk dat Vitesse nog een hele zware tweede helft ook te wachten staat. Vorig seizoen werd het hier 3-2, ook al in het voordeel van RKC. En nu leidt RKC dus opnieuw. Tot zes uur, het laatste sportnieuws bij NOS langs de lijn. I wear a demeanor made of bright, pretty things. What she wears, what she wears, what she wears. Birds singing on my shoulder, in harmony it seems. How they sing, how they sing, how they sing. Give me nights of solitude, red my just a glass or two. Fraser uit Australië met something in the of De derde en laatste heat in de halve finales bij de 100 meter. Met mooie namen, Andy. Ja, Samuel Francis uit Qatar, ex-Nigeria. Is voor wat geld naar Qatar gegaan. En heeft de Qatarese nationaliteit aangenomen in baan 2. Antoine Adams, St. Kitts en Nevis in baan 3. En dan Mike Rogers, WK Indoor Zilver in 2010. Verenigde Staten, Justin Bolt in baan 5. Al zes keer heeft hij Olympisch goud. En in zes loopt Aaron Brown, eigenlijk een 200 meter specialist uit Canada, Bladman. Goud op de 4 op de Olympische Spelen in 2008 voor Trinidad en Tobago in baan 7. In baan 8. Gittens, Barbados en in baan 9. De Europees kampioen op de 200 meter. Nederlands kampioen, Nederlands recordhouder. Noem maar op wat het allemaal is. Tjurendi Martina. 991 zijn persoonlijk record. 10-0-3 dit jaar gelopen. Prachtige tijd was dat in Hengelo tijdens de van die blanke Schoen Games. Hij moet bij de eerste twee komen. Of sneller lopen als hij verliezend is. Dan 10-0-0. Want dat is op dit moment de tijd die staat als uh, zeg maar beste verliezende tijd. Daar moet je sneller lopen als je geen eerste of tweede wordt. Kijken of het hem lukt. Serena Martina, Hussein Bolt. Ja, dat staat voor zich. Daar komen de mensen voor. En daar wordt van gezegd, het is maar goed dat hij bij de atletiek is. Want anders was het een beetje kleurloos. Ze zijn meteen goed weg. Ook Tjereni Martina, eigenlijk een 200 meter specialist. Nu moet hij aanklampen, nu moet hij komen in dat tweede gedeelte. En hij komt ook, maar komt hij snel genoeg? Ik vrees van niet. Hij wordt vierde. De tijd 9,93 van Bolt. Natuurlijk. Beetje wind mee. 9,93. Maar het wordt dus heel belangrijk wat de tijd wordt van Tjereni Martina... Ik vrees dat hij de finale niet gaat halen. 9.92 is de officiële tijd. Samuel Francis trouwens niet gestart. Die man uh, ex-Nigeria nu Qatar. Ossijn uh, Bolt, 9.92 officieel. Die wint. Die gaat dus sowieso naar de finale straks. Om 10 voor acht, Nederlandse tijd. En dan wachten we op de computer. 9.93 van Mike Rogers. Amerika, die kon je als 1-2 verwachten. Waren ook de snelste op papier. 10-08 voor Bledman. Nee, Tjereni Martina redt het niet. Hij uh, gaat niet naar de finale. Want zijn tijd van 10-09 is niet snel genoeg. Hij had onder de 10 seconden moeten lopen. Hij had de vierde plaats in de halve finale. In zijn halve finale. Achter Bolt en Rogers, En gaat dus niet naar de finale. En die finale, en die zei het al, is om tien voor acht... en die is ook rechtstreeks te horen op Radio 1... bij de collega's van de VPRO in Bureau Buitenland. En u kunt hem ook zien live op Nederland 1 in Studio Sport Tien voor acht dus. Een uur geleden eindigde AZ Ajax in 3-2. Breekpunt in de wedstrijd was de strafschop... die Van Rijn veroorzaakte, Ricardo Van Rijn. Samen met Frank Snoeks keek hij naar de beelden. Dit is het moment, Ricardo, dat de wedstrijd kantelde. Wat zie jij? Ja, ik zie dat, uh, dat ik in mijn rug word gestoken. En uh, nou goed, naar mijn mening doe ik, doe ik niks fout, niks verkeerd. Ik trek hem niet naar beneden, ik, ik, je ziet dat ik hem niet uh, schop. Dus naar mijn mening uh, onterecht uh, penalty. De scheidsrechter heeft een, heeft een deal gezien, zegt hij. Ja, een deal, ja goed. Uh, natuurlijk, volgens mij is het niet verboden om contact te hebben in de 16 meter, dus ja, ik vind het een wel, uh, wel vrij makkelijk gegeven. Ja, dat was ook het idee uh, in het stadion. Maar het idee was ook dat jij wel heel uh, gedween naar de kant ging... zonder, zonder een woord van, van bezwaar tegen de scheidsrechter. Ja, maar ik denk niet dat het uh, heel veel zin heeft om, um, om wil tegen de scheidsrechter te gaan doen... om een verhaal te halen. Op dat moment heeft hij hem gegeven en weet ik zeker dat hij hem niet ineens gaat veranderen in een gele kaart. Dus volgens mij uh, heeft het geen zin om dan uh, protest te gaan halen bij de scheidsrechter. En ik denk dat het gewoon verstandig is om dan gewoon rustig naar de kant te gaan. Ja, dat is heel netjes en keurig, dat snap ik allemaal. Ik, ik wil ook niet... Suggereren dat, je, dat je de scheidsrechter te lijf moet gaan. Maar ik had gedacht. Uh, enige boosheid uh, zou er dan wel bij komen. Natuurlijk ja, ben ik wel boos. absoluut op mezelf. Want je ziet dat. Uh, Jezelf? Ja, absoluut. Omdat je ziet dat door deze kaart. dat, dat het wel uh, een, een keerpunt is in de, in de wedstrijd. waarin we het tot dat moment. Denk ik, redelijk goed uh, uit de startblokken komen in de tweede helft. En, uh, en goed, na dat moment speel je met tien man. en dan wordt het natuurlijk hartstikke lastig. en dan zie je dat zij, uh, dat zij nog uit kunnen lopen. Uh, voelde je die buiten nog wel hangen van: uh, oh oh, dit wordt een hele andere wedstrijd hierdoor? Ja, een beetje wel, natuurlijk. Ze zijn gewoon een, dus de AZ is gewoon een hele sterke ploeg en als zij dan een man meer situatie hebben op het veld, ja, goed, dan, dan weet je dat het heel, heel zwaar gaat worden. Nu is de rode kaart, die, die er zal een schorsing volgen. Uh, ga je die aanvechten? Want je zegt, uh, als ik het goed begrijp, ik heb eigenlijk niks gedaan, niks verkeerd gedaan. Ja, inderdaad. Uh, ik denk dat we met de mensen van Ajax even gaan kijken wat we hier aan kunnen doen en uh, hopelijk. Uh, komt dat tot, tot een goed eind voor mij. Wat vond jij, heeft hij gelijk? Was het geen rood? Nou, ik vond het heel moeilijk, zelfs met herhalingen. Dus ja, laat het maar voorkomen dan, dan ja. kunnen ze er eindeloos naar kijken. Uh, Frank Snoeks ging ook nog even praten met uh, Bas Nijhuis. De het beeld van de wedstrijd uh, dat vanaf ging aan de penalty voor AZ... heeft u dus zo even teruggezien. Uh, het terugzien van die beelden, heeft u dat een uh, slecht humeur nu bezorgd? Nee, absoluut niet. Het heeft eigenlijk bevestigd na wel een aantal herhalingen ook van verschillende posities wat ik in dit veld heb gezien. Kijk, ik loop recht achter de situatie. De bal op een gegeven moment is op, aan de linkerkant. En ik zie dat uh, Van Rijn uh, met uh, meeleeft. 4 geven is op volle snelheid. De bal komt van links. Uh, die wordt voorgespeeld. En Van Rijn, je ziet ook het gezicht is van Van Rijn is enkel op de speler van AZ. Grijpt hem echt aan zijn shirt. Waardoor hij uit snelheid uh, komt en valt. En uh, waardoor ik dus ook een strafschop geef. De uitstraling van u in het veld was ook dat u geen enkele twijfel kende. Nee, en bij spelers ook niet. Want uh, desbetreffende speler van Rijn was ook direct weg. Die, die wist ook dat, die, duidelijk dat hij had vastgehouden. En uh, voor mij was het echt een duidelijke beslissing. Hij liep heel mak en gedwee weg. Uh, toch zegt hij in de afloop: uh, Ik heb niks gedaan. Nou, gelukkig hebben we de beelden en dan zagen we heel duidelijk op dat hij uh, uh, 4-geven vasthoudt. Dus wat dat betreft uh, spreekt hij tegen zich. Nou, ik wil ook niet zeggen dat hij u te lijf had moeten gaan. Natuurlijk. Het is keurig dat hij de aftocht blaast. Maar. De manier waarop hij dan het veld verlaat, dat moet u ook sterken in, in, in de overtuiging van ik heb het goed gezien. Ja goed, ik heb in, mijn, in eerste instantie had ik voor mij echt, was ik overtuigd dat het echt een juiste beslissing was. na zo'n speler zo het veld verlaten is dat natuurlijk correct. En voor mij ook wel iets van ja, dat ik het juist heb gezien. En dan de rode kaart. Dit was niet af te doen met geel, want dit was een scoringskans. Ja, goed, die bal die komt natuurlijk op snelheid. Kijk, natuurlijk wordt er gezegd dat de doelman heeft de bal heeft. Ja, goed, die heeft de bal ook gepakt. Maar wat, uiteindelijk? Uiteindelijk, wat was er gebeurd als 4G gewoon op volle snelheid door was gelopen? Kijk, hij was op volle snelheid, wordt duidelijk aan zijn shirt gepakt. Waardoor de snelheid eruit gaat en hij natuurlijk nooit meer bij die bal kan. Dus voor mij was dit een uh, duidelijke scoringskans. Ja, want wat was er gebeurd? Dat zullen we nooit weten. Nee, dat zullen we niet weten. Maar goed, het, het risico wat je als verdedigt... als je een speler zo uh, vastpakt op volle snelheid... Ja, dan weet je dat je een rode kaart kan krijgen. En wat we wel weten is dat AZ won dus thuis van Ajax met 3-2. Er was ook een doelpunt uit een strafschop bij FC Groningen tegen FC Utrecht. Zo'n beetje bij de eerste actie van de wedstrijd. 1-0, Nick van der Velde. Het werd uiteindelijk 2-0 door Zivkovic. Roen Elsof, in gesprek met de coach die verloor, Jan Wouters. Ik vroeg me hardop af tijdens mijn commentaar, Jan, of het eigenlijk net niet was voor Utrecht of ruim net niet vanmiddag? Ik denk net niet. Als je de wedstrijd goed gekeken hebt, dan uh, heb je gezien dat we grote delen van de wedstrijd de overhand hebben gehad. Uh, 100% kansen. Uh, het is wel zo dat we wat onzeker begonnen, maar uh, later uh, wel de schoon van ons afgoorden. Ik uh, vind ik dat we uh, na, na de eerste 15, 20 minuten een prima wedstrijd verder hebben gespeeld en zelf de kansen niet benutten. Uh, ja, en dan weet je op het einde, als je wat iets meer risico gaat nemen en de linies iets groter worden, dat ook de 2-0 binnen kan vallen. Maar op dat moment hadden wij 1-1 kunnen scoren. Is dat, uh, ja, dat begin? Is dat nog dan een beetje het onzekere van vorige week? Of, of kan je dat uh, enigszins verklaren? Ja, natuurlijk heeft het hè, met de voorbereiding en uh, de Europese avontuur en de uh, verleden week, de tweede helft. Ja, dat heeft er wel mee te maken. In hoeverre zit het missen van die kansje dan dwars? Want ik, ik, ja, ik kan me ook zo voorstellen, daar kan je als trainer niet zo heel veel aan doen. Nee, uh, ja natuurlijk uh, zit dat dwars als je zo'n 100% kans krijgt en het kan 1-1 worden. Dan is dat wel heel vervelend. Uh, uh, op het moment dat je 1-1 goed in de wedstrijd zit en misschien zit er dan meer in. Uh, want dan gaat het thuispubliek zich ook een beetje morren. Dat is dan wel zuur, maar yeah, uh, het is niet anders. Is er dan op een gekke manier ook nog iets van tevredenheid bij jou... dat je in ieder geval na vorige week hebt gezien... dat er wel degelijk goed voetbal in deze ploeg zit? Ja. Nee, ik vind het niet uh, gek genoeg, hè, zoals jij zegt. Uh, je hebt, uh, als trainer hou je je vast aan een paar aanknopingspunten. en uh, Ik vind dat we uh, in de voorbereiding tot nu toe uh, nog niet zo goed hebben gespeeld. En dat de dingen weer langzaam terugkomen. En dat dan de ene iets minder in vorm is dan de andere... En... Uh, dat blijf je altijd houden. Maar, maar de herkenbare dingen die, die, die, die zijn vandaag wel weer uh, terug aan het komen. En uh, daar ben ik wel blij mee. En van Jan Wouters in lichte mineur gaan we naar een man die ongetwijfeld opgewekt is. De trainer van de winnende ploeg die nu al 6 uit 2 heeft. Erwin van der Looy, Groningen. Ik stond gek genoeg uh, zojuist met je collega Jan Wouters van Utrecht. Die was natuurlijk niet te spreken over de nederlaag, maar wel tevreden over het spel. Is dat bij jou eigenlijk precies andersom? Nou, dat is niet precies andersom. Want ik vond dat wij uitstekend aan de wedstrijd begonnen. En de eerste 25 minuten compleet domineerden. Maken natuurlijk meteen die goal uit die penalty. Maar daarna hadden wij echt 200% kansen om die tweede te maken. En waarschijnlijk ook al vroegtijdig de wedstrijd te beslissen. Doen we niet. We missen zeker die met Texera was natuurlijk misschien wel een 200% kans. Die missen we. En daarna vond ik ons wel wat slordig worden. En ook wat ongedisciplineerd. En Utrecht profiteerde daarvan. Ze nam het middenveld over. En langzaam maar zeker zag je dat die wedstrijd ging kantelen in de eerste helft. En uiteindelijk waren zij vooral gevaarlijke uitstandssituaties. Ook daar waren wij dus niet scherp en niet alert genoeg. Daar hebben we het in de rust over gehad. En in de tweede helft hadden we het nog steeds moeilijk in het begin. En ik denk dat het publiek daar een goede rol heeft gespeeld door ons toch een beetje eroverheen te helpen. We overleefden echt één keer met een kans van Moulenga. En daarna zag, voelde ik wel een beetje dat we de wedstrijd over gingen nemen. En uiteindelijk ben je dan gelukkig met de goal die je maakt. Uh, en daarna had ik niet meer het gevoel dat we nog in de problemen gingen komen. Een gek lopen, zo'n wedstrijd. Want je kijkt naar nou, de eerste 10 minuten, 15 minuten. En je denkt dat het zomaar een ruime overwinning van Groningen zou kunnen worden. Want ze ja. domineren uh, totaal. En dan ja, ja, ja, zo'n gek kantelmoment. Wat, wat is dat nou? Nou ja, de, de, de, de wedstrijd loopt natuurlijk vaker van een aantal momenten aan elkaar. En wij, wij missen gewoon een echte, echte kans op 2-0. En ik had daarna, dat we, ja, nogmaals, we werden, werden nonchalant. En uh, ja, dat, was, dat was gewoon slordig. We brachten onszelf een aantal keren in de problemen. En daardoor breng je ook Utrecht in de wedstrijd. Een keer een slechte ingooi, een keer een slechte terugspulbal. En, en zo geef je de tegenstander toch weer even wat benzine om, om terug in de wedstrijd te komen. En ik vind dat we dat zelf hebben gedaan. Ja, al met al ben je gewoon tevreden dus. Ja, al met al ben ik aardig tevreden. Maar er zijn nog wel dingen die je uit deze wedstrijd kan halen die gewoon beter moeten. Dit is Radio 1. Het is twee over half zes. Jeroen Tjebke met het nieuws. Er komen steeds meer onveilige spullen ons land binnen... die via internet zijn besteld in China. Zoals gereedschap, elektrische apparatuur en speelgoed. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In de spullen van Chinese webshops zitten bijvoorbeeld... kankerverwekkende stoffen of onderdelen die kunnen losraken. In het oosten van Afghanistan zijn drie Amerikaanse militairen... van de NAVO om het leven gekomen. Ze werden aangevallen door opstandelingen in de provincie Paktia. Verder zijn er nog geen details over de aanval bekend.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 Man raakt bewusteloos. Zijn toestand is kritiek. De daders zijn spoorloos. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Het is mooi weer, wel een beetje aan de koele kant. En dit weertype met zon en enkele buien houden we ook de komende dagen. Ook nu een paar buien die trekken weg naar het oosten en dan krijgen we een nacht waarbij het gaat opklaren. Het Blijft dan droog op de meeste plaatsen en landinwaarts kunnen wat mistbanken ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 15 tot 12 graden. En morgen begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden of wat mist. En s ochtends breekt dan de zon door. Het wordt een mooie dag met zonnige perioden en stapelwolken. Door hoge wolkenvelden kan de zon wel wat worden afgeschermd. En morgenmiddag dan kan er weer een enkele bui ontstaan, vooral in het binnenland. De temperatuur is wat aan de koele kant, nog steeds met zo'n 19 graden. De wind waait uit west tot zuidwest, is matig, windkracht 3 tot 4. En in het noorden, aan zee en op het IJsselmeer, vrij krachtig, windkracht 5. Na morgen blijft het nog een paar dagen aan de koele kant. Dinsdag eh, enkele buien en een graad of 18. Woensdag waarschijnlijk droog en wat rustiger weer. In de tweede helft van de week draait de wind naar het zuidwesten en dan wordt het ook weer wat warmer. Radio 1. NOS langs de lijn. In Waalwijk is de tweede helft begonnen. RKC Vitesse, het stond 2-1. Ja, dat staat er nog steeds. Twee minuten in de tweede helft inmiddels onderweg. En Peter Bos, de coach van Vitesse, heeft met twee wissels duidelijk laten merken... dat hij bepaald niet tevreden was over de eerste helft. Misschien het eerste kwartier uitgezonderd. Want uh, twee nieuwe spelers dus binnen de lijnen. Davy Prupper, een middenvelder. En Valerie Kazijsvili, de Georgiër, een aanvallende middenvelder... die er ook bij is gekomen. Chanturia eraf. Onzichtbaar inderdaad. Vleugelspits aan de linkerkant. En ook uh, Van Aanholt is achtergebleven in de kleedkamer. Dat is een vleugelverdediger... Waardoor nu Leerdam vanaf het middenveld is teruggezakt naar de positie van rechtsback En op die manier moet Vitesse dan maar wat beter aan het voetballen komen. Hoopt en denkt Peter Bos misschien. 2,5 minuut dus op de klok in de tweede helft. En Vitesse toch wel verrassend in deze tweede speelronde. Vorig seizoen nog de nummer vier. Maar dat was met Boni. Dat was met Van Ginkel. En dan doe je een behoorlijke jas uit. Lever je 39 doelpunten in. En je ziet nu al dat, dat Vitesse minder rust uitstraalt. Met Boni was dat toch Eigenlijk altijd wel het, het geval. Hij maakte ze wel. En nu is Vitesse zoekende. En is het positiespel wat Peter Bos zo graag wil spelen. Het verzorgde positiespel. Domineren op de helft van de tegenstander. Is eigenlijk nog ver te zoeken. Van der Heijden. De centrale verdediger zoekt de drukte op. En paast dan terug via Van der Struik naar Prupper. En dan is er ruimte bij Kasia op de eigen helft. Dribbelt dan richting de middenlijn. Alle spelers van RKC op de eigen helft. Inclusief ook Joachim de Spits. Dan een voorzet van, of een paas moet ik zeggen. Van Prupper naar helemaal niemand. Ja, naar de keeper van RKC. En die kan heel rustig de bal aannemen. De Tsjech Seda met zijn borst. En zo is het na 3,5 minuut in Waalwijk dus nog steeds 2-1 in het voordeel van RKC. Langs de lijn. Wat een Alien Aljen Cristiano Ronaldo. Buitenlands voetbal. Manchester United heeft de eerste prijs van het seizoen binnen, het Community Shield. De kampioen van het vorige seizoen nam het op tegen FA Cup winnaar Wigan Athletic. Wayne Rooney ontbrak bij Manchester omdat hij een schouderblessure heeft. Hij werd echter niet gemist. Het werd 2-0 voor Manchester. Beide doelpunten kwamen van, zeg het maar Henry. Ja, van Pessie? Ja, heel goed. Beantwoord. Mag jij de volgende inkopen? Want in Duitsland is Schalke 04 net begonnen aan het competitieduel met Hamburger SV... Dat is klaar, Jan Huntelaar tegen Rafa van der Vaart. Het is zojuist in de openingsfase al 1-0 geworden voor Schalke 04 door. Ik heb het doelpunt gezien. Het was een ja. keurig doelpunt van uh, Huntelaar. Heeft hij goed gedaan. Een echte super Sunday in België. Zulte de Wargen nam het op tegen Club Brugge. Timmy Simons zet de bruggen op voorsprong... maar een kwartier voor tijd redde Jens Nasens een punt voor Zultewagen. Om zes uur begint regerend kampioen Anderlecht aan de wedstrijd tegen A-agent... en om half negen Mario Beens Racing Genk thuis tegen Standard Luik. Dit was Billy Joel met My Life. Goeie paal, mooie goal. Er wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan nog een schot en in een intikker? Oh, oh, oh. De Eredivisie. En goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van dit weekend. AZ tegen Ajax eindigde in 3-2. De ruststand was daar 1-1. Eriksen maakte 0-1. Berens net voor rust, de gelijkmaker. Dan was er 1-2 door Siem de Jong. 2-2 uit de strafschop door Aaron Johansson. En Elm maakte de winnende voor AZ. Een rode kaart was er voor Ricardo van Rijn bij Ajax. Al na twee speeldagen heeft de de kampioen dus de ne eerste nederlaag te pakken. Voor coach Frank de Boer is het als een kras op een nieuwe auto vervelend. Maar onvermijdelijk. Je weet dat het altijd een keer dat je averij gaat oplopen. Dat je een keer de schade gaat oplopen. En dat is vandaag. En, uh, daar moeten we mee leren leven. En, uh, we gaan gewoon met goede moed naar de volgende wedstrijd. Uh, zo hoort het. Ik heb uh, goede momenten gezien. Maar meer, uh, minder momenten. En daar moeten we zeker aan gaan werken. Richard van der Maden bij RKC Vitesse. 54ste minuut en Vitesse is gekomen. 2-2 doelpunt van invaller Valerie Gazaisvili op aangeven van Jonathan Reis. Vanaf de rechterkant Gazaisvili neemt aan in het strafschopgebied, Draait kort weg en verschalkt dan de Tsjechische doelman Seda. En zo is Vitesse dus weer helemaal terug in dit duel. En kan het nog alle kanten op. Dat is een cliché, maar het is echt waar. 2-2 in Waalwijk. We waren blijven steken bij AZ Ajax. De winnende goal was er een om in te lijsten. De afwerking was van Victor Elm. De Voorbereiding van invaller Maarten Martens. Het was de opdracht die ik mee had gekregen om, uh, eigenlijk om rond uh, onze spits te spelen. Maar ook uh, uit te zakken naar de zijkant. Omdat uh, Ajax wil het klein houden. En dan krijg je daar ook de ruimte. Uh, de eerste beste bal die ik uh, op links uh, ja, aannam. Die, die, die, die, dan zag ik, uh, zag ik Victor uh, tw tweede paal vertrekken. En, uh, ja, het pakte heel goed uit. en uh, Ik moet ook zeggen, het werkte hem wel heel, heel goed af. Maarten Martens dus is op de weg terug na een lange blessureperiode. Hij viel al in tegen Heerenveen en nu dus ook tegen Ajax. En bij deze invalbeurt maakte hij veel indruk op het publiek en ook op trainer Gert-Jan Verbeek. Ja, Maarten laat weer een staaltje voetbal zien. Dat is hogeschoolvoetbal en ja, zo'n speler dat heb je natuurlijk heel graag in je team. Maar Maarten heeft ook een, een erfenis met, met, met, met bezurenleed. En daar is hij nog steeds van herstellende en uh, helaas voor ons kan hij gewoon op dit moment fysiek uh, geen, uh, geen wedstrijdbelasting aan... Van, van, vanaf het begin tot aan de tijd? Een cruciaal moment in de wedstrijd was de strafschop... en de daarbij behorende rode kaart voor Ajax-schiet Ricardo van Rijn. Na afloop bekeek hij de beelden en kwam tot deze conclusie. Naar mijn mening doe ik, doe ik niks fout, niks verkeerd. Ik trek hem niet naar beneden. Ik, ik, je ziet dat ik hem niet uh, schop. Dus naar mijn mening uh, onterecht uh, per Dat zegt Van Rijn. Dan het verhaal van de scheidsrechter Bas Nijhuis. Hij bekeek ook de beelden en bleef bij zijn besluit. Kijk, ik loop recht achter de situatie. De bal op een gegeven moment is aan de linkerkant. En ik zie dat Van Rijn met viergeven 4G is op volle snelheid. De bal komt van links. Die wordt voorgespeeld. En Van Rijn, je ziet ook het gezicht van Van Rijn... is enkel op de speler van AZ. Grijpt hem echt aan zijn shirt. Waardoor hij uit snelheid komt en valt. En waardoor ik dus ook een strafschop geef. Feyenoord FC Twente. Rust 1-1. Eindstand 1-4. 1-0 pellen. 1-1 Ebicilio. 1-2 en 1-3 Tadits uit strafschoppen. 1-4 Castaños. Feyenoord eindigde de wedstrijd met negen spelers... na rode kaarten voor Jordi van Delen en Stefan de Vrij. Die kreeg twee keer geel. Maar ook toen het nog gewoon 11 tegen 11 was... speelde Feyenoord niet goed volgens trainer Ronald Koeman. Toen vond ik ons uh, weifelend. We hadden niet de controle op de wedstrijd. We konden eigenlijk heel moeilijk druk zetten op Twente. Wat, wat goed stond, wat goed speelde in de opbouw. Constant met drie centraal. Ja, dus we waren het daar heel moeilijk mee. Michel Jansen verliet Rotterdam met een grote glimlach. Volgens de trainer van FC Twente speelde de rode kaarten een grote rol... maar was de overwinning ook de eigen verdienste van zijn ploeg. Uh, als je de wedstrijd bekijkt uh, in het begin, denk ik, was het een echte wedstrijd. Hadden, hadden we moeite met Feyenoord, ondanks dat ik vond dat we de eerste fase... van de wedstrijd redelijk goed stonden. Uh, Feyenoord uh, had een goed uh, genomen een uh, cornerbal... Komen ze, komen ze op 1-0. Lieten we ons verrassen. Daarna een fase echt even, even moeilijk. En dat was voor ons denk ik misschien wel het gewin in, in deze wedstrijd... dat we daarna wel weer in het voetballen kwamen. Durfden te voetballen, bleven voetballen. Ja, Rotterdam huilt. Feyenoord zit met de gebakken peren. Want het is voor de tweede keer dat de club uit Rotterdam... het seizoen begint met twee nederlagen. De laatste keer was in 1963... En een derde nederlaag is niet ondenkbaar, want volgende week staat de uitwedstrijd tegen Ajax op het programma. En om het nog erger te maken zien de Feyenoorders elkaar pas vrijdag weer in verband met Interlandvoetbal de komende week. Volgens routinier Joris Matthijsen hoeft dat geen probleem te zijn. Ja, nou We hebben daarmee te maken. We zijn uh, een club die het goed doet. Veel internationals, dus die gaan weg. Het kan ook een voordeel zijn dat we heel de week weg zijn. Anders gaat het heel de week over, uh, over deze wedstrijd. En nu hebben we in principe vrijdag alles compleet en dan is het vizier op Ajax. FC Groningen tegen FC Utrecht werd 2-0 met de ruststand 1-0. En die ruststand was al na twee minuten bereikt, want Van der Velde benutte een vroege penalty. Zivkovic maakte 2-0 en dat is de tweede treffer voor Groningen van Rigaro Zivkovic. Hij is pas 16 jaar oud, maar dat is voor hem niet zo'n item. Nou ja, ik heb geschiedenis geschreven met mijn 16-jarige leeftijd. Dat is leuk, maar voor de rest, uh, ik ben oud genoeg. Vind ik zelf. <laughs> voor Groningen trainer Erwin van der Looij is het prettig om zo'n jongen in de ploeg te hebben. Hij is dan ook niet verbaasd dat er zoveel talenten rondlopen in de Nederlandse eredivisie. Ja, dat, dat is mooi. En dat is ook een beetje de Nederlandse competitie. Hè? Uiteindelijk de, de beste worden vaak weggekocht. En van onderaf moeten we ze weer opleiden. En eh, nou ja, Sivkovic, twee wedstrijden, twee doelpunten, is natuurlijk prachtig voor hem. Zeker als je 35 minuten maar hebt gespeeld. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. En zo kent FC Groningen dit seizoen een vliegende start. FC Utrecht is wat minder gelukkig. Na het teleurstellende gelijkspel van vorige week was er nu dus een nederlaag. En dan was er ook nog eens die uitschakeling in de voorronde van de Europa League... door het Luxemburgse Diverdange. Maar toch blijft Utrecht-coach Jan Wouters positief gestemd. Als trainer hou we je vast aan een paar aanknopingspunten. En uh, ik vind dat we uh, in de voorbereiding tot nu toe uh, nog niet zo goed hebben gespeeld. En dat de dingen weer langzaam terugkomen...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 Ja, was in de eerste helft bij Vlagen en Het echt een, een aantal hele leuke acties. Maakte ook de 2-1. Maar in de tweede helft zie ik toch wel weer een wat andere Vitesse. Is wat beter bij de les. Hoewel er nog steeds een, een hoop fout gaat. En Vitesse absoluut niet in uh, grootse vorm verkeert. Maar wel de 2-2 dus zojuist via Gazaisvili. En nu een uh, aardige aanval. Daar gaat Havenaar het strafschopgebied in. Wordt dit de uh, 2-3? Nee, Havenaar is de bal ook alweer kwijt. En dan uh, komt... Uh, van der Heijden, goed voor zijn man, voor Kastelen. En gaat Van der Heijden ook langs Duits. Houdt hij de bal dan binnen? Nee, hij struikelt bijna over zijn eigen benen. Dan gaat de bal over de achterlijn. En is het dus gewoon een doelschop voor de keeper Seda van RKC. Hebben we een uur gevoetbald. En staat het dus in Waalwijk 2-2. En is Vitesse op een heel juist moment eigenlijk gelijk gekomen. Want ik zag hier en daar flink wat frustratie. Met name ook aan de kant van Piet Veldhuizen. Die een bal nog net in zijn eigen strafschopgebied kon tegenhouden. Daar was Jong ook bij betrokken En toen maakte Veldhuizen toch heel erg duidelijk een natrappende beweging. Wiedermeijer zag er niets in of uh, heeft het helemaal niet gezien. Dat zou ook uh, kunnen. Ook Havenaar heb ik een paar keer uh, een uh, onbezuiste overtreding zien maken... in het begin van de tweede helft. Maar kort daarop kwam dus de gelijkmaker van Gazaisvili. Een uur gevoetbald in Waalwijk. Het is 2-2, een half uurtje dus nog te gaan hier in Waalwijk. Alle wedstrijden van vandaag heeft u gehoord. Heracles, Almelo tegen Pexvolle werd gisteren 1-3 Goad Eagles. Ado Den Haag 2-1. NAC tegen Heerenveen 0-2. PSV en EC 5-0. En van vrijdag is al Rode JC tegen Kambuur Leeuwarden 2-0. Het betekent na twee speelronden dat vier clubs de volle winst hebben. Zes uit twee dus. Dat zijn PSV, Groningen, Heerenveen en Pexwolle. Daaronder FC Twente met vier punten uit twee onder meer. Um, daaronder. Helemaal onderaan hebben vier clubs nog nul uit twee. Dat zijn Ado Den Haag, Feyenoord, Heracles en NEC. I'm running out of to make you see I want you to stay here first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 Yes, just say there's nothing holding you back. It's not a task, nor a trade.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 God's sake dear, for God's sake dear, for God's sake dear, just say yeah. Just say yes. Snow Patrol. Inmiddels gelijk gemaakt uh, in Duitsland. Uh, Huntelaar opende de score voor Schalke tegen Huisvouw. Maar zojuist heeft Raffel van der Vaart een uh, strafschop benut. 1-1. En die uitkamp in Moskou bij de wereldkampioenschappen. atletiek. jij hebt de 800 meter gezien. Ja, die uh, derde halve finale. Want daar geldt hetzelfde voor als bij de 100 meter. Is uh, bezig in de laatste bocht. Vooralsnog geen verrassingen. Het enige wat jammer is, is dat uh, Rodisha er niet bij is. Dat is... De, de regerend wereld- en olympisch kampioen, maar die voelde zich niet goed genoeg om hier te, te lopen. Misschien herinner je je nog wel, vorig jaar Olympische Spelen, die geweldige 800 meter van hem. Een, een nieuw wereldrecord, 1'40'91. Nu is het uh, de finish met de mannen Djibouti. Die uh, wint, en dat is ook niet zo gek, want hij is een van de snelle mensen dit seizoen. Hij wint, Suleyman. Nicky Simmons wordt tweede. En uh, dat is ook geen verrassing, want Simmons is de man die uh, de derde tijd dit seizoen heeft gelopen. Dus geen verrassingen op de 800 meter. Wat dat betreft nog wel even melden dat we het uh, verspringen bij de dames aan de gang hebben. Drie keer hebben de dames gesprongen. En Brittany Rees, het is de finale, staat bovenaan met een afstand van 7 meter en 1 seconde. Andy, we hebben nu dit weekend twee Nederlandse troeven in actie gezien die oh, ja. voor een medaille gingen. Ilkostin Nicolaas en Trani Martina. Het zijn allebei de gevallen niet gelukt. Wat krijgen we eigenlijk nog in de week die nog volgt qua Nederland? Nou, we dacht je van uh, twee uitstekende meerkampsters met Daphne Schippers ja. broerse. en Broersen. En is zijn nummer is natuurlijk wel de 200 meter. En daar verwacht ik veel meer van dan, uh, dan de 100 meter. En uh, voor de rest verwacht ik niet heel erg veel. Misschien dat er een verrassing uh, bij de 400 meter, zowel bij de mannen als de vrouwen kan komen. Maar het moet echt komen van de meerkampsters en van Tjorendy Martina op de 200 meter. We horen jou straks terug om tien voor acht met de finale van de 100 meter. We gaan nog een keertje naar Waalwijk, RKC Vitesse. Ja, het is wel spannend natuurlijk met die 2-2 stand. Niet echt veel kansen gezien nog aan beide kanten in de tweede helft. Vitesse voetbalt zeker beter dan in de eerste helft. En bouwt nu via Prupper en Van der Struik aan de linkerkant een nieuwe aanval op de voorzet gaat komen in het strafschopgebied, Maar daar is Van Mosselveld net iets eerder dan Reis Die zich vervolgens beklaagt bij scheidsrechter Wiedemeijer. Maar daar gebeurde helemaal niets. Ja, Mosselveld kwam uitstekend voor zijn man. We zitten inmiddels in de 67ste minuut. RKC kreeg wel een een grote kans een aantal minuten geleden. Dat was de enige tot nu toe in de tweede helft. Via Kastelen goed werk teruggelegd naar Duits. Die uh, vond in het strafschopgebied eigenlijk vrij voor Veldhuizen Joachim. En daar is hij toch voor gekomen hier naar Waalwijk om doelpunten te maken. Maar de Luxemburger faalde van uh, dichtbij. Nu is hij weer in balbezit. En is hij een goed aanspeelpunt. Via Duits gaat het opnieuw diep richting uh, Kastelen. doen nog eens wat leuks. Maar uh, dat gaat ook uh, niet uh, goed. Voor Kastelen dan uh, naar de linkerkant. Nu moet er een aanval komen via Lamai. Lamai in uh, duel met Leerdam. Nog een keer Lamai. Lamai op de achterlijn en is dan de bal weliswaar kwijt. Maar dat gebeurt via een been van Vitesse. En dus krijgen we in de 68 e minuut een hoekschop. De tweede in de tweede helft voor RKC en kruipt het publiek. Het zijn er niet zoveel. 6000 ongeveer kruipen nog maar eens achter de thuisploeg. Want uh, de vechtlust is er in elk geval. En dat wordt uh, zeer gewaardeerd natuurlijk hier in Waalwijk. Een club met uh, bescheiden beperkte middelen. Zeker als je dat af Vitesse. De corner wordt getrapt op het hoofd van Van der Heijden. Die speelt bij Vitesse. Dan gaat de bal weer naar de zijkant. Dus kijken of Kastelen hem kan binnenhouden. Via Van der Struik gaat het vooruit. En kan Vitesse misschien weer komen. Ibarra naar Prupper. Prupper dan een hoge bal richting Reis Maar weer wordt het duel daar gewonnen door Van Mosselveld. En dan is het even weer terug naar Seda. Is daar applaus vanaf het... Vanaf de tribunes. Want RKC doet toch heel aardig mee in dit duel. En 2-2 zal toch denk ik een behoorlijk resultaat zijn. Zeker als je vorige week de 0-0 daar ook nog bij pakt tegen FC Twente. Dit is ook weer een aardige aanval. Maar dan wordt daar een overtreding gemaakt vind ik. Ten opzichte van Kastelen door Leerdam. Maar ook daar ziet Wiedermijen niks in. Aanval gaat wel door. Via RKC wordt er nu een schepje nog bovenop gedaan. Bal opnieuw over de zijlijn en een voor Vitesse dat het in deze fase toch even wat moeilijk heeft. 69 minuten bijna gespeeld in Waalwijk. Het is 2-2 en de beste kans was dus voor Joachim voor RKC. En zo komt er bijna een einde aan deze zondagmiddaguitzending van NOS Langs de Lijn. Het was, uh, nou ja, geen doorsnee zondag, Hugo. Nee, hoop doelpunten, rode kaarten, verrassende uitslagen. We hebben ons vermaakt. Durf je al hele vroege conclusies te gaan trekken? Want iedereen heeft dan altijd zijn mond zo vol van uh, wie dan de favorieten zijn voor de titel. Uh, wie het goed gaan doen, wie het slecht gaan doen. Deze zondag leert dat, geloof ik, alle underdogs... het fantastisch hebben gedaan vandaag. Feyenoord verliest voor het eerst in twee jaar thuis. Ajax verliest. Dat was toch de nummer één kandidaat voor de titel. Misschien nog wel, maar... Ja, joh, maar je moet het gewoon per zondag bekijken. Hier kun je niet structureels in ontdekken. Oké. Okay. Um... Klinkt dat streng? Ja, dat klinkt wel streng, maar ook wel een soort nee, maar van, je moet, vermaken van je, je moet je vermaken zo'n zondagmiddag. Maar ja. ik geloof niet dat je al te veel conclusies moet trekken. Zoals Gertjan van Beek vandaag al heeft gezegd... er zijn veel te veel analytici. Vorige week koos jij voor het eerst je favoriete moment van de dag. Je favoriete verslaggeversmoment. Heb ja. je zoiets vandaag ook gehoord? Mag ik dat het Theo Komen momentje noemen? Ja, dat mag. Nou, ik vond Theo... Ko uh, uh, Henk Kok uh, vond ik, uh, vond ik, uh, een heel charmant fragment. He. Je zou denken eigenlijk van... Um, we kiezen iets met, met de rode kaarten, maar Henk Kok was, was schattig, zo lekker nuchter. Even luisteren. Je doet op de 4-1 overwinning van FC Groningen op NEC, maar uh, zonder overwinning op NEC beschouw je gewoon als, als een dagkoers. En uh, als je naar de koersen kijkt, ook van het voetbal, dan moet je kijken naar de langere termijn. Laat het gewoon, uh, ja, laat ik zeggen, laat gewoon uh, niet ongronings worden. En uh, Groningen kijkt eerst even de kaart uit de boom. De kat uit de boom is goed voor de Theo. En dat doen wij ook. Hoort, ja, langs de lijn is terug, straks om tien uur. En atletiek hoort u in de programma's na ons. Net als het voetbal van RKC tegen Vitesse. Vluchtelingen. Ik heb veel oorlogen in mijn leven gezien. Door oorlog, geweld en onderdrukking verdreven van huis en haard. Een geboren, in oorlog, opgegroeien. En in andere oorlog, aan gevlucht van een oorlog.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 www.indieherdenking.nl Cinema, Cinema Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle Vague regisseurs op TV5 Monde. Kijk vanavond om 9 uur naar "Les Demoiselles de Rochefort" met Catherine Deneuve. Meer info op tv5monde.nl. TV5. Dit is Radio 1.